Zes uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. PVV-kamerlid Dion Graus had in 2003 toch vervolgd moeten worden. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd in het tv-programma Brandpunt. Volgens het OM heeft Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen... en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Het OM concludeerde in 2003 dat er niet genoeg bewijs was... maar in 2007 kwam het OM daarvan terug. En toch wordt Graus niet alsnog vervolgd... omdat de zaak te ver in het verleden ligt.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 De christendemocraten gingen in de dunbevolkte Oost-Duitse deelstaat... van 28 naar 23 procent. En de liberale FDP zakte van bijna 10 naar 2,7 procent. Winnaars waren de sociaaldemocraten en de groenen. In het zuiden van de VS is de tropische storm Lee... afgezwakt tot een tropische depressie. De schade in New orleans is zeer beperkt. Het nieuwe kustverdedigingssysteem van de stad heeft het goed gehouden. Buiten New orleans zijn wel huizen ondergelopen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 Dan het weer. Vanochtend op de meeste plaatsen droog. En in het oosten komt ook de zon erdoor. Vanmiddag kans op buien met lokaal onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 5 september, goedemorgen. We zijn het echt en u kunt veilig naar ons luisteren. Dat kunnen we niet zeggen van overheidswebsites. Daarin loggen is niet zonder risico... sinds beveiligingsbedrijf DigiNootar is gehackt. Het is een ingewikkelde kwestie... en de Kamerleden Gerr Koopmans van het CDA... en Sharon Gesthuizen van de SP... willen het naadje van de kous weten. We spreken ze straks. En ICT-jurist Rachel Marbus... die legt uit hoe ernstig dit veiligheidslek... van onder meer DigiD is. Er is nog steeds geen oplossing... voor het noodleidende ja, vanochtend komen de vakbonden bij elkaar om te overleggen. Correspondent Rolien Creton heeft het laatste nieuws. Hans-Jap doet verslag vanuit Libië... en stuitte op een kamp vol zwarte en vooral doodsbange Afrikanen. Straks zijn reportage. Bij deelstaatverkiezingen in Duitsland... heeft de regeringscoalitie van Angela Merkel opnieuw een forse nederlaag geleden. Die hoorde dat. Correspondent Wouter Meijer vertelt er meer over. De ene prominente VVD'er wil Griekenland uit de eurozone zetten. De andere prominente VVD'er wil Griekenland daar juist bijhouden. Wie er gelijk heeft, hoort u van monetair econoom Ivo Arnold. De vakantie in Den Haag zit erop. Politie gaan weer aan de slag. Joost Vullings ook, bespreekt de komende politieke week. Joris van der Kerkhof gaat ook weer beginnen. Hij stapt vanochtend op een Harley Davidson. Je hoort de sport van afgelopen weekend. En op de Diamantbeurs van Antwerpen zou de belasting flink worden ontdoken. Dat en meer. In het Radio 1 journal tot half tien. U kunt ons volgen via internet ook. Gaat u even naar nos.nl. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Een oud-hoofdverpleegkundige van huizen sint Jozef in Heel... komt met een opmerkelijke verklaring... over het mogelijk ombrengen van gehandicapte kinderen. De oud-medewerker van het Limburgse Jongensinternaat... vertelde zijn verhaal gisteravond in Brandpunt. De man kwam in 1969 in het tehuis werken. Kort na zijn aanstelling kreeg hij van een broeder te horen... dat begin jaren 50 tenminste 20 kinderen om het leven zijn gebracht. Toen liep hij naar het kamertje ernaast. Dat was nu de slindenkamer. En dan maakte hij ook de deur open... Dit was het sterfkamertje. Ja, maar ik zei, broeder, wat krijgen we nou? Die broeder voor mij, die broeder voor mij, die heeft er een twintig dood gemaakt. De oude medewerker twijfelt niet aan het verhaal dat de broeder hem vertelde. De broeder die is voor 100% betrouwbaar, dat wist ik zo zeker als een huis. En uh, die man heeft dat kwijtgewild, denk ik. Nou, het verpleegkundige zegt het verhaal destijds niet onder stoelen of banken te hebben geschoven. Hij heeft het aan de huisarts en aan de directeur van de instelling verteld. Maar dat niet alleen. En ik heb het verteld aan Meester Wind. En Meester Wind was is zeker een jaar of tien, misschien wel vijftien jaar voorzitter geweest van het bestuur van de Stichting Daalzicht, of de Raad van Toezicht. En die was president van de Ramonserijbank. Het Openbaar Ministerie in Roermond onderzoekt de sterfgevallen in Huizen sint Jozef. Een woordvoerder zegt dat het verhaal van de oud-medewerker niet bij haar bekend is, maar hoopt wel dat er meer mensen zullen opstaan om hun verhaal te vertellen. Je ziet dat de publiciteit in deze zaak en de, de, de aandacht in de media er, toe, er toch toe leidt dat mensen ook naar voren komen met informatie. En dat is natuurlijk voor, voor het onderzoek zelf een gunstige ontwikkeling. Wij zullen ook alle relevante informatie die naar voren komt in het onderzoek betrekken. Maar het Openbaar Ministerie benadrukt wel dat dit een heel lastig onderzoek blijft. Het is zo dat uh, veel archiefmateriaal uh, verloren is gegaan. En het zo lang geleden is dat uh, bijna alle direct betrokkenen niet meer in leven zijn. Maar we gaan toch uh, proberen om uh, met de mensen die uh, in die tijd daar gewerkt hebben... of anderen die nog informatie hebben... om uh, te proberen een beeld te krijgen van wat er zich die jaren uh, heeft afgespeeld. VVV kamerlid Dion Graus had voor mishandeling en bedreiging... van zijn hoogzwangere vrouw vervolgd moeten worden. Dat zegt het openbaar ministerie. Bij gebrek aan bewijs ging het OM in 2003 niet over tot vervolging. En dat is een verkeerde beslissing, zegt een woordvoerder nu in het brandpunt. Met de bril van nu en met de kennis van zaken nu... zijn wat nieuwe feiten en omstandigheden bekend... die toen niet bekend waren, zeggen we nu... was toch een foute afweging, was een verkeerde beslissing om te seponeren... Al in 2007 bleek dat er wel genoeg bewijs was. Dat kwam door artsenverklaringen en een verklaring van de vader van Graus. Toch besloot het OM Graus niet alsnog te vervolgen. De zaak ligt voor beide partijen te ver in het verleden. En dat is enerzijds uh, tijdsverloop uh, op grond waarvan de verdachte eigenlijk... de verwachting heeft gehad dat hij, of in ieder geval de betrokkenen, meneer Graus... De de verwachting heeft gehad dat hij niet vervolgd zou worden. En anderzijds is het natuurlijk ook zo dat klaagster, de aangeefster... vier jaar heeft gewacht met het indienen van een klacht. Het Openbaar Ministerie stelt dat Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw... dicht heeft geknepen en gedreigd heeft een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Ook zou hij haar striemen, blauwe plekken en gekneusde ribben hebben toegebracht. Die Graus ontkent de beschuldigingen. De Duitse regeringspartijen CDU en de liberale FDP hebben bij de deelstaatsverkiezing in Mecklenburg-Vorporn een flink aantal zetels verloren. De FDP haalde niet eens de kiekstrempel. Als winnaars kwamen de sociaaldemocratische SPD en de groenen naar voren. De verliezende CDU-voorman Kaffier feliciteerde na de uitslag de SPD met haar overwinning. Natuurlijk zegt aan deze stellen dat mijn gelukwens Erwin Sellering en de SPD geldt die als... Wahlsieger uit deze Wahlabend hervorgehen. SPD-voorman Erwin Sellering kan nu kiezen uit twee partijen om een coalitie mee te vormen. Twee grote partijen, een links van ons, een rechts van ons. Het gaat erom, wen kunnen we am meesten op de sociaal-democratische pfad voeren? En daarvoor werden we gesprekken voeren. Een jaar geleden kregen CDU en FDP nog net genoeg stemmen voor een meerderheid. Sinds die tijd krijgen ze bij deelstaatverkiezingen de ene na de andere tegenslag. De Libische woestijnstad Beni Walid kan elk moment aangevallen worden. De troepen van de nieuwe machthebbers in Libië staan klaar na de mislukte onderhandelingen met Gaddafi-aanhangers over overgaven. Beni Walid is een van de vier steden in Libië die nog in handen zijn van Gaddafi-aanhangers. Maar de stad is omsingeld door honderden strijders. Gaddafi's zoon, Seif al-Islam, zou Beni Walid zaterdag hebben verlaten, zegt deze onderhandelaar tegen een verslaggever van de BBC. Uh, Saif al-Islam. According to my sources, which was 100%, he left, and he was cited there. When did Safe leave? He left yesterday. And where did he go? Uh, to the south, to Sabah? We don't know. To the south. Er wordt gevreesd voor een bloedbad onder de burgerbevolking als de woestijnstad met geweld moet worden ingenomen, want aanhangers van Gaddafi zouden ongewapende burgers willen gebruiken als menselijk schild. In Rwanda begint vandaag het proces tegen Politica Victoire Ingabire. Ze woonde 16 jaar in Nederland en keerde vorig jaar januari terug naar Rwanda. Ze wilde zich als oppositiekandidaat verkiesbaar stellen voor de presidentsverkiezingen. Maar zover kwam het niet. Ze werd opgepakt op verdenking van haatzaaien aan Hutu-extremisten. Haar echtgenoot Lin Mouyezede, die woont nog steeds in Beverwijk. En hij ziet het somber in.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 De procureur Generaal Martin Goga, heeft daar gezegd dat ze levenslang in de gevangenis gaat blijven. Later in deze uitzending een uitgebreid interview met de man van Ingabier. Aandelenbeurzen sloten voor het weekend met forse verliezen. Slechte berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn aanleiding voor de vrees voor een nieuwe recessie in de werelds grootste economie, de Amerikaanse. In Amsterdam sloot de AEX 2,6% lager. De Dow Jones op Wall Street die eindigde 2,2% lager. En ook de Nasdaq leverde in 2,6%. De beurzen in New York blijven vandaag gesloten vanwege Labor Day. In Japan wordt wel gehandeld. De beursdag is daar alweer in volle gang. De Nikkei staat daar ook al op een verlies van 1,7 procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. Je kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes geweest. Een valse start voor Adele. Ze moet de eerste twee concerten van haar tournee door Groot-Brittannië afzeggen... vanwege een verkoudheid en luchtweginfectie. In juni werd ze al geveld door een keelontsteking. Toen moest ze vijf shows uitstellen. Adele trad vorige week zondag nog op tijdens de MTV Video Music Awards... en daar kreeg ze maar liefst drie prijzen. I've made up my mind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 exactly what I need. my heart drops pavements even if 14 minuten over 6 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal en dat de vakantie echt voorbij is. Dat horen we eerder vanochtend al eventjes, want ze gaan weer aan het werk in Den Haag. De politici en onze verslaggevers Joris van der Kerkhoff en Mark Robin Visser gaan weer op bad. Iedere ochtend in het NOS Radio 1 journaal en vanochtend Joris van der Kerkhoff. Joris, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Wat ga jij doen vanochtend? Ik, ik ben met de auto naar Nahezen naar gereden. En in Hezen, daar gebeurt het vanochtend, namelijk praten over Harley Davidson's. En eh, praten op een manier die anders is eh, dan de afgelopen dagen. Die motor, die eh, staat garant voor verhalen over, eh, eh, nou ja, over heel veel ruige mannen met tatoeages op allerlei plekken. Eh, waarvan je ze niet eh, verzonnen kunt krijgen. En dit wordt een verhaal deze ochtend eh, tot half tien over een vrouw. Ik weet niets van haar tatoeages. Misschien zijn ze er wel helemaal niet. En haar liefde voor de motor. Haar liefde voor het geluid eh, van, die, van die motor. Voordat haar verhaal komt, eerst even naar, naar gisterenmiddag Amsterdam. Naar verschillende pogingen in verschillende steden om bij elkaar te komen. Al die eh, eh, clubs die op Harley-Davidson rijden, die bij de Hells Angels horen... was er dan gisteren toch uiteindelijk één geslaagde poging. Ze waren met... Een aantal mensen op het Rembrandtplein in Amsterdam. En ze hadden echt niet het idee dat ze daar met elkaar zouden gaan vechten, zeiden ze. Geloof me nou maar, als er wat is, die gaan dat niet op een treffer doen. Want er lopen kinderen, er lopen vrouwen. Dat gaan ze niet doen. Dan zijn ze alle respect kwijt. En om respect, daar gaat het over. Het verhaal van vandaag in de uitzending gaat... Misschien alleen maar over het prachtige geluid van die motor gaat, misschien alleen maar over het gevoel van vrijheid. En mijn eigen ervaring met motoren, die heb ik niet, want motoren zijn eng. En stel je voor dat je in een bocht zit, dan glij je toch vanzelf de verkeerde kant op en dat doet ontzettend zeer. Maar ik heb wel een ervaring met, met, met mensen die bij de Hells Angels horen. Luister. En hij huilde. Nou ja, goed. Het is inmiddels allemaal al wel verwerkt. Maar een jaar of vijf, zes geleden was er het probleem eh, met. Eh de Hells Angels in Oorsbeek, in, uh, in Limburg. Er waren drie mannen uh, vermoord en er was een rechtszaak... in de beveiligde bunker in Amsterdam-Zuid... In, in Amsterdam, uh, wat is die best? Nou ja, in Oostdorp. Amsterdam, die beveiligde Oostorpje. <laughs> ja, ja. uh, die, uh, die bunker die is uh, beveiligd. Daar kunnen wel mensen naartoe, niet alleen journalisten... om een zaak uh, bij te wonen. Het was de allereerste zaak over, uh, over Oorsbeek. Daar zaten heel veel Hells Angels uh, op de publieke tribune... Maar het was mij toen helemaal niet duidelijk waarom ze daar zaten. Zaten ze daar om de drie mannen die eh, verdacht werden toen nog, toen waren er nog drie, om die te steunen? Of zaten ze er vooral om, om eh, hun afschuw over die mannen uit te spreken? Er was toen één duidelijke leider van de Hells Angels, Big Willem, Willem van Boksel. Het is later iets anders met hem afgelopen dan hij zelf eh, verwacht had. En ik liep naar hem toe met de vraag, niet Big Willem, maar meneer Van Bokstel... waarvoor bent u hier eigenlijk? Steunt u de mannen die daar zitten... of bent u juist tegen ze? We er samen in een ruimte waar een raam ook was. En dat raam, daar kon je naar buiten kijken... en daar kon je ook de trap zien om de beveiligde rechtszaal in te komen. Op die trap zaten allemaal collega's van hem, Hells Angel collega's. Hij keek mij aan, zei verder niks legde zijn enorme handen om mijn nek en tilde mij op. Je moet weten, ik ben natuurlijk heel erg groot... maar Big Willem, die is echt uh, heel erg groot. Hij tilde mij op en ik bungelde met mijn beentjes zo... nou ja, wat zal het zijn, voor mijn gevoel een halve meter... maar het zal een paar centimeter zijn geweest boven de grond. Hij keek door het raam, zag daar al zijn collega's staan... en die collega's, die keek hij aan en hij deed zijn hoofd omhoog... met uh, de mededeling, wat moet ik met deze man doen... Al die collega's gingen en mas stompen. Het waren stompen in de lucht. Er gebeurde verder niks. Hij zette mij weer neer. Ik voelde een beetje aan mijn nek... en dacht van, oh, ja, doet dit nou zeer of is het uh, vooral heel erg uh, vervelend? De vraag heb ik niet opnieuw gesteld. Het antwoord heb ik nooit gekregen. Ondertussen zat er ook een collega een tekening te maken van de rechtszaal. Die tekening werd later door een paar van die angels... Het gaat tenslotte om respect uh, in beslag genomen. Want hij was te duidelijk, uh, die tekening. Hij moest minder duidelijk gemaakt worden. De tekenaar heeft het toen minder duidelijk gemaakt. Maar toen was het blijkbaar toch nog leuk... om die tekening in de prullenbak verscheurd te leggen. Nou goed, dat is het verhaal van de Angels. Daar gaat het uh, vanochtend helemaal niet over. Vanochtend gaat, over, gaat het over het geluid. En dat geluid horen we nu nog niet. Misschien over een uurtje. Want hier in Heesen, in deze nieuwbouwwijk... is het veel te stil om zo'n... Uh, Harde motor te laten horen. Gaat het weer, Joris? Ja, ja, zeker. Ja, okay. nou, het is gekke is, als je zo'n verhaal vertelt. <laughs> dan voel je die handen toch nou, wel weer om je dat nek. Dacht je dacht je. Ook, er is, nou, dat kan ik me voorstellen. En, en er is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Maar toch? Eigenlijk is er niks gebeurd, maar toch, zo gaat het. Joris van der Kerkhoff, vanochtend uh, stort hij zich dus uh, op de Harley zullen we maar zeggen. Het is tien voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. 11 september 2001. Direct nadat het tweede vliegtuig zich in het World Trade Center had geboord... wist hij dat zijn presidentschap voorgoed veranderd was. Dat vertelde de toenmalige president George W. Bush... gisteravond in een interview bij National Geographic. Het eerste vliegtuig dat het World Trade Center invloog... kon nog een ongeluk zijn...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 Iedereen in het presidentiële vliegtuig was diep betroefd, herinnert Bush zich. There was there uh, was a lot of sadness on Air Force One. The most powerless I ever felt was when I was watching people jump to their death on TV and there's nothing I could do about it. Het ergste moment van die vlucht was toen ik beelden zag waarop mensen uit het WTC sprongen en ik helemaal niets voor ze kon doen, vertelt de oud-president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 will be you know a date on the calendar it'd be like Pearl Harbor day And for those of us who lived through it um it'll be a day we'll never forget zo niet nooit meer vergeten 11 september president bush het hele interview wordt vanmiddag om 5 uur herhaald bij national geographic but then I listen out de Spaanse wielrenner Juan José Cobo is de nieuwe leider in de ronde van Spanje. Cobo won de koninginnenrit. Hij kwam solo aan op de Anglignu Angliru. De Nederlander uh, Wout Poels eindigde als tweede. Een belangrijke prestatie, maar toch was Poels niet helemaal tevreden. Ik, ik had het gevoel dat er wat meer in had gezeten. Maar, uh, maar Cobo die ging al uh, echt al heel vroeg aan op, uh, op de schotklin natuurlijk. En uh, ja, dan was het een gok nemen of, uh, of meegaan en je uh, opblazen of meegaan en je blijft goed. En uh, ja, die gok durfde ik nog niet te nemen, dus, uh, dus toen voor de tweede plek gereden. Poels moest dus alleen Kobo voor laten gaan. Die nam de leiding in het algemeen klassement over van de Brit Bradley Wiggins. Net als Wiggins verloor ook de Nederlandse troef Bouke Mollema tijd. De Angliru bezorgde Mollema een zware dag. Dat was een hele zware slot. Klinkt vooral, uh, tot, tot, tot de laatste kilometer voelde ik me, voelde ik me goed. Maar het steile deel ja, was net niet... Net niet zeg maar de superbenen waar, waar, waarop ik gehoopt had. En dan ja, dat zat er denk ik met de negende plek uh, niet, niet meer in dan dat. Dus dat, ja, goed, dat is jammer, maar goed, uh, ook niet, ook niet ontevreden. Lero Nou, had soms een stijgingspercentage van wel 23%. De Rabobank Renner zakte van de derde naar de vierde plaats in het klassement. Ja, nou ja, goed. Uh... Ringen vier plek is nog steeds mooi, maar je weet nooit wat er kan gebeuren de komende week nog. Het zijn nog steeds chapters tot Madrid en één aankomst bij nog. Dus ja, ik hoop dat ik me dan heel goed voel en misschien nog me kan onderscheiden. Dus dat gaan we zien. En we noemen de Wout Poels al even. Die staat nu tiende in het algemeen klassement. De Nederlandse atletiekploeg heeft de wereldkampioenschap in Zuid-Korea afgesloten zonder ook maar één enkele medaille te winnen. Alleen tien Eelkoop Sint-Nicolaas, eindigde bij de top 8 in zijn onderdeel. En dat is veel te weinig, vindt de technisch directeur van de Atletiek-Unie, Peter Verlooy. Ja, het is een zeer wisselend uh, proces geweest in dit WK. Uh, we hebben vooraf ingezet op vier top 8 posities en in het reëel zijn we niet gehaald. We zijn tot één top 8 gekomen en twee uh, negende plaatsen. Dat is ondermaats. Uh, daar wil ik niet de hele ploeg mee op één hoop vegen. Je moet echt wel individueel inzoomen op wat uh, prestaties van individuele sporters, om een goede analyse te kunnen te maken. Maar we hadden andere verwachtingen. En dat is ook een tegenvaller voor de chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg, Maurits Hendricks. Nou uh, ja, dat is het zeer zeker. Ik denk wel dat uh, we hebben de gelukkige situatie dat Tjurandi-Martina uh, voor Nederland uitkomt. En een is een atleet die heeft laten zien dat hij. Uh,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 zou onder meer de keel van zijn hoogzwangere vrouw hebben dicht te knepen. Het OM concludeerde in 2003 dat er niet genoeg bewijs was... maar in 2007 kwam het OM daarvan terug. Toch wordt Graus niet alsnog vervolgd... omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Troepen van de nieuwe machthebbers in Libië... staan klaar om de woestijnstad Beni Walid aan te vallen. Onderhandelingen met gaddafi aanhangers over overgave zijn gisteren mislukt. Beni Walid is een van de laatste gaddafi bolwerken in het zuiden van de VS is de tropische storm Lee afgezwakt tot een tropische depressie. Er zijn meldingen van ondergelopen huizen in steden rond New Orleans, maar voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden. En in Duitsland zijn de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pomeren uitgelopen op een debakel voor de regeringspartijen CDU en FDP. De CDU zakte van 28 naar 23 procent, de FDP van 10 naar 2,7 procent. De winnaars waren de Sociaaldemocraten en de Groenen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment zijn er opklaringen aanwezig, maar vanuit het Westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen.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 Morgen dinsdag dan krijgen we met een krachtige depressie te maken. We lijken ineens de herfst in te gaan met bewolking, veel regen en vooral veel wind. Nou, wbe bij verkeersinformatie bijna 20 kilometer aan file... met de meeste vertraging op dit moment op de A4... de Naag Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij de Afritweide Wormer, 4. En op de A12 van Duitsland naar Utrecht bij Arnhem Noord, 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het nieuwe collegejaar is weer begonnen... en daarmee voor veel studenten ook de zoektocht naar een kamer. In steden als Amsterdam en Utrecht is het al jaren moeilijk om woonruimte te vinden. Kenzes, de overkoepelende organisatie van sociale studentenhuisvesting... wil dat probleem wel oplossen, maar dan moeten er een aantal dingen veranderen. Zoals de regels voor het bouwen van woonruimte. Die regels moeten worden versoepeld. Verslaggever Jessica van Spenge ging langs bij wat studenten in Utrecht.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 studenten in Utrecht met een probleem dat al jaren speelt en een echte oplossing is nog altijd niet in zicht. Hier de bijdrage van Jessica van Speng. Oh shit. It appears as if something has gone into the World Trade Center. It's been another one, Carl. Yes, he hit in building number 1. The other building. Yes, he flew right into And there was smoke everywhere. People are jumping out the windows. Over there they're jumping out the windows. Good lord. Er zijn no geen woorden. Correspondent Wessel de Jong gaat deze week terug naar 9-11. Zondag aanstaan is het tien jaar geleden. De aanslagen die Amerika en de rest van de wereld voorgoed hebben veranderd. Vandaag de stemmen van die ochtend. In een van de vliegtuigen op weg naar het WTC... is zojuist een aantal bemanningsleden neergestoken. Een stewardess slaagt er nog in om verbinding te maken met de grond. one is ik uh, purser is stabbed. Um, knows who stabbed who. And we we nummer drie op vlucht 11 naar Los Angeles. De purser, onze eerste man is neergestoken. We weten niet door wie. En we kunnen niet naar hem toe. We kunnen niet naar de business class. We kunnen niet ademen en de cockpit gaat niet open. Can anybody get up to the cockpit? Can anybody get up to the cockpit?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 Brand weer op de grond is inmiddels in alle staten. Het centrum van New York, dus er wordt direct verslag gedaan. Well, the of and the Een ooggetuige vertelt wat ze ziet vanaf haar terras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 Zondag, dan is het precies tien jaar geleden dat die aanslagen plaatsvonden. De aanslagen van 9-11. Nog veel meer van onze correspondent Wessel de Jong vanuit Amerika. Bijna kwart voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In, in Rwanda begint vandaag het proces tegen de Rwandese politica Victoire Ingabire. Ze keerde vorig jaar vanuit Nederland terug naar haar land... want ze wilde er meedoen aan de presidentsverkiezingen. Daarvan is het niet gekomen. Ze werd opgepakt op verdenking van haatzaaien... en steun geven aan Hutu-extremisten... De afslaggever Gary van Pinksteren ging op bezoek bij haar echtgenoot, Lin Mouizere. Hij belt elke dag met een vrouw die Ingabire in de gevangenis bezoekt. Hallo? Oké, we Wat wist ze te vertellen? Wat had ze voor nieuws?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 Diamonds are forever, moeten ze gedacht hebben in Antwerpen. Dit weekend kwam een grote belastingfraude aan het licht op de Diamantbeurs. Hoort u zo meer over? Eerst maar het is op de weg, John Bakker. De vakantie is nu echt voorbij. Merk je dat op de weg? Ja, het is wel drukker dan de laatste weken. Maar we zitten nog niet uh, in de buurt van hetgene wat we normaal op, uh, op een maandag, uh, maandagochtend hebben. We zitten nu op 25 kilometer. Nou, normaal gesproken om deze tijd zitten we al ruim in de 40. De meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 3 kilometer. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Arnhem-Noord, 6 kilometer. 3 kilometer op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort, bij Spijkenisse. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, ook daar 3 kilometer. Wat verwacht je voor de rest van de ochtend, John? Ja, het zal nog wel wat drukker gaan worden, maar of we de 200 uh, gaan halen, en dat is normaal voor een... Uh, maandagochtend in uh, september en oktober. Dat denk ik nog niet. Ik denk dat we er iets onder blijven, zo rond de 150. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Van files heb je als motorrijder natuurlijk niet zoveel last. Dan ben je vrij, dan ben je wild. Born to be wild. Ja. <laughs> Wint je, je haar nergens zorgen over... of je moet tegenwoordig rijden op een Harley Davidson. Dan wordt de wereld opeens iets anders. Joris van der Kerkhoff... Ja, en dat gedoe, met, dat je, dan moet je ook zo'n helm op... en dan de wind in de haren ja, heeft. Daar ja. merk je dan helemaal niks van. Heel vervelend, al die regels die er allemaal zijn... die mensen die een Harley-Davidson hebben... en alle andere motorrijders natuurlijk... allemaal um, in de weg zitten. Uh, in Hezen, met de auto uh, gekomen... Uh, daar uh, woont iemand die is van de Harley-Davidson-club... Um, en die Harley-Davidson Club Nederland, eh, die heeft helemaal niets... met eh, alles wat, er, wat, wat de afgelopen dagen in de publiciteit is geweest over, over Harley-Davidson. Geen Hells Angels, geen Satudaru. Maar hier gewoon in een nieuwbouwwijkje eh, onder de rook van, van Eindhoven... staat een huis, nummer 30. Er is een garage, eh, daar zie ik wel wat licht door. Daar zullen de motoren waarschijnlijk staan. Maar dat huis heeft een bel. Altijd leuk om op een bel te duwen. Ik hoop dat je het doet, ja. Maar het leuke van die bel, Goedemorgen. Goedemorgen. Het leuke van die bel, is dit een, uh, om de bel heen zit een, zit een motorblok uh, gemaakt. Motorblokje van een centimeter of drie, vier, dat is een mini Harley? Nou, het is een Harley, of, nou een, een motorblok. Of het een Harley blok was weet ik niet, ik kwam het ergens tegen en dacht, dat hoort wel bij ons. En dat shirt is wel een Harley-shirt. Dat is wel een Harley-shirt, ja. Maar dat zie je niet op de radio. Hè? Ja, dat kunnen we vertellen. Een mooi zwart shirt met in witte letters Harley-Davidson... en oranje daarboven motor en cycles oranje eronder. Dat is logo van Harley-Davidson. Ja. Lopen we naar binnen. Ja. Dat oranje in uw kamer, uh, de kozijnen, dat is het uh, Harley-oranje... Uh, nou ja, wij, wij hebben het, voor, in het vorige huis hadden we inderdaad... O, de, de harley kleur oranje uh, kwam in de garage voor. En dat vonden we eigenlijk zo leuk dat we het nu maar gewoon het hele huis hebben aangebracht. Dus, uh, ja. En waar zit uw tatoeage? Uh, niet. Oh, <laughs> toch niet, hè? Dat heeft, Want dat hoort er niet bij. Nee hoor, het kan, maar als je het niet wil of niet hebt, dan is het ook goed. Deurtje dicht en dan in de kamer. Eh, nou, weer van dat oranje, maar dan kussens, Harley-kussens. <laughs> um, en dan, uh, een, een, ja, ik vind het wel een prachtige foto genomen op de snel... Nee, is het de snelweg? Nee, het is een binnendoorweg. Het lijkt alsof het twee, uh, twee baans is, maar uh, omdat er niks aan de andere kant nee. uh, uh, zit. Genomen vanaf een motor. Ja. Um, en dan zie je de weerspiegeling in de lamp van, uh, van de motor. En daarvoor rijdt een, rijdt een andere motor met een ja, oranje vlag... Ja. Uh, waar bent u zelf? Ik ben de voorste. Ja, en de achterste is mijn man. Die, uh, die uh, wil tijdens het rijden nog wel eens uh, wat proberen. En uh, nou ja, goed, uh, 9 van de 10 wordt niks. En deze die springt eruit en die vonden we leuk. Dus die hebben we toen uh, laten vergroten op Canvas. Ja. Als we verder lopen, komen we langs de keuken. Daar staat het kopje thee klaar. Ja. En dan kunnen we de hoek om, maar dat houden we nog een beetje uh, voor ons. Dat doen we later. Daar is de garage. En daar staan uh, de motoren. Kunnen we ook verder praten over u over de Harley-Davidson en over het beeld hè, wat er ontstaat. Zoveel zo aardig, toch? Een beetje ja, liefde. Ja. ja, helemaal goed. Helemaal. <laughs> Klinkt goed. Nu een Harley-Davidson nog, Joris. Je gaat er wel starten, hè? Uh, ja, binnen of buiten. Gaan we het binnen of buiten doen? Die motor horen starten. Nou, ik zal de deur in ieder geval open doen. <laughs> maar nu nog niet. Wij zijn benieuwd. Joris van der Kerkhof bij een Harley-Davidson-liefhebster... Acht minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Diamantbeurs in Antwerpen gaat vandaag weer open na een bijzonder weekend. weekend vol onthullingen over een enorme belastingfraude. Correspondent Joris van Poppel. Joris, goedemorgen. Wat, wat is er aan de hand daar in Antwerpen?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 Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. De technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Enschede... krijgen een extraatje van staatssecretaris Zelstra van Onderwijs. Samen ontvangen ze drie jaar lang 11 miljoen euro per jaar. Het geld is bestemd voor het binnenhalen en ook houden van beta-studenten. Nederland heeft technisch-wetenschappelijke opleidingen... met een goed studierendement nodig, zegt Zelstra in de Volkskrant. Ook wil hij meer samenhang tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Van het geld wordt het bacheloronderwijs verbreed... en zal er meer worden gedigitaliseerd. Zo wordt er gewerkt aan videocolleges... zodat studenten van een gezamenlijke masteropleiding kunnen meekijken... met een college in een andere stad, zonder dat ze daarvoor hoeven te reizen. Talita is terug en bijt van zich af, dat is de kop van het AD. Het ex-model keerde gisteren terug in Nederland, Talita van Zon... en wil door het interview af van haar reputatie als callgirl. Talita is woest vanwege alle beschuldigingen aan haar adres... vanwege haar contacten met de familie van Gaddafi. Dat kun je koningshuizen, artiesten en zakenmensen... uit de hele wereld wel veroordelen. Wie had er geen contacten met de Gaddafi, zegt Talita. Talita vertelt in het AD dat journalist Arnold Karskens ook gewoon naar huis wilde. Die vertelde vorige week dat hij haar had meegesmokkeld uit Libië. Het leek Talita handiger om met andere Nederlanders te reizen. Maar slechts bij één roadblock zei Karskens dat ze wel kon doen alsof ze zijn assistent was. Dat is maar één keer gebeurd. Op de boot heb ik zelfs zijn eten betaald. Maar hij wilde steeds mijn verhaal en dat wilde ik niet geven. Toen zei hij dat hij me kapot zou maken. Dus ex-model Talita van Zon in het Algemeen Dagblad. Angst om Beatrix staat groot op de voorpagina van de Telegraaf. Veiligheidsexperts en vertrouwelingen van het koninklijk huis... maken zich grote zorgen. De koningin Beatrix afgelopen zaterdag voor de vierde keer sinds 2009... werd geconfronteerd met aanslagplegers en labiele figuren... die vlakbij haar komen. Na Karst thee in Apeldoorn, de damschreeuwer tijdens de dode herdenking... en een vaccinelichtje gooien. Op Prinsjesdag kwam het gevaar in dit, dit geval uh, in het concertgebouw. Ondanks deze incidenten en veel beveiliging zijn er volgens de Telegraaf nog steeds mensen die ongemerkt in de nabijheid van de koningin kunnen komen. In het AD wordt nog gemeld dat het KLPD inmiddels een onderzoek doet naar het functioneren van de dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging. Het KLPD wil nog niet zeggen of er fouten zijn gemaakt bij de beveiliging van de koningin. En de Duitse regering ziet af van de invoering van naaktscanners op de vliegvelden omdat die te veel valse alarmmeldingen geven, staat in het Nederlands Dagblad. Bij 70% van de passagiers ging het alarm af en en die moesten vervolgens allemaal worden gefouilleerd. Met, tot gevolg, lange wachtrij. Goedemorgen, Financial Professional. Mijn naam is Lodewijk van Hemmelen-Henegouwen, trendteller en businesswatcher. Luister, er gaat veel veranderen.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 Dit is Radio 1.